Goedemorgen, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste mensen in Nederland zijn gevaccineerd. Het zijn mensen die in een verpleeghuis werken. Sanna was de allereerste. Een heel mooi, uh, ja, een mooi moment. En, uh, ik vind het ook heel fijn uh, om dit te hebben gehad. En dat er straks gewoon velen met, uh, met mij dit aangaan. Het gebeurde in Veghel en ook op andere plekken in Nederland wordt vandaag voor het eerst geprikt. Vooral in ziekenhuizen, daar worden mensen ingeënt die op de spoedeisende hulp, de coronaafdelingen of de IC werken. De baas van de GGD is blij dat het eindelijk zover is. De GGD Hart voor Brabant, u ziet het om u heen, is er klaar voor. Die andere GGD's zijn er klaar voor. De ziekenhuizen zijn er klaar voor. Het zorgpersoneel kan niet wachten. Nederland... We gaan beginnen. Ook minister Hugo de Jonge was bij de eerste prik. Hij kreeg de vraag wanneer hij zelf aan de beurt is. Oh nee, dat gaat echt nog wel een tijdje duren. Ik hoor bij geen enkele risicogroep, gelukkig maar. Dus dat gaat echt nog wel een tijdje duren. Maar het is fantastisch dat we hier vandaag kunnen beginnen. Daar waar de crisis ook begon. En dat we hier nu in Brabant het einde van de crisis uh, kunnen inluiden, dat is fantastisch. Voor Joe Biden ziet het er goed uit. Gisteren waren in de staat Georgia verkiezingen voor de Senaat. Er wordt nog geteld, maar het lijkt erop dat de democraten van Biden de overwinning pakken. En daardoor kan hij zijn wetten makkelijker doorvoeren als hij straks president is van Amerika. En de gemeente Hoorn doet aangifte van de bekladding bij een beeld van Jan Pieterszoon Koen. Op de grond voor het standbeeld van de zeevaarders spoot een actiegroep met witte letters... Weg met JP Koen op de grond. Zij vinden dat met zo'n beeld de slavernij verheerlijkt wordt... Maar de gemeente Hoorn vindt beklanningen niet de manier om je mening te laten horen. Het weer. In Limburg kan het een beetje sneeuwen. Later vandaag is dat ook zo in het oosten. Het westen krijgt gewoon een regenbui over zich heen. Het wordt maximaal drie graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat 6 kilometer stilstaand verkeer... tussen Afritzaandijk Dijk en Purmerend Zuid. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook roept op zaterdag. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse zaken. dan toch dat er een einde aan gaat komen aan alles wat we het afgelopen jaar hebben gezien en meegemaakt. Als we het nieuws mogen geloven dan worden de eerste prikken gezet vandaag. Maar goed, je weet het niet. Welkom bij deze woensdagversie van Zandvoerse Zaken. Tenminste... Zo heet hij voor mij in het echt. De anderen hebben er soms nog wel eens een, ja, een subtitel eraan hangen. Zoals bijvoorbeeld Jan Willem, die morgen hier zit. Die heeft er gewoon de Dromenzee. Ja, en dan is er ook nog dinsdag een zootje mafketels. Waar ik dan ook een onderdeel van ben. Die hebben dan de kant nog wel zo. En dat in een schril contrast. Want gisteren zat ik hier met die, met die andere drie jongens ook nog. Of stond ik hier? En dan uh, is het toch wel een wereld van verschil als je dan een uh, dag later zit uh, en dan gewoon weer een kalm een, uh, radioprogramma gaat uh, maken. Sue The Night met uh, The World Below. Zij uh, was ooit nog de huisband uh, geweest bij De Wereld Draait Door. En het grappige is, afgelopen dinsdag, vorige week dinsdag... hadden we hier zo'n online eindejaarsborrel. Tenminste, een soort van popquiz werd er ook gespeeld. En de afloop kwam weer het verhaal... want ik heb hier nog met, met een paar anderen zitten napraten. Toen kwam Marcus, die kwam met het verhaal van Suus de Groot... in een vorige band van Soon The Night, John Doe's Revenge. Die, dat was eigenlijk de eerste band waar Suus de Groot mee begon. Die hebben ook nog ooit de Rob Akdaw wordt gewonnen. En uh, daarna was het de aanleiding om ze eens een keer uit te nodigen bij ons uh, in de voormalige studio in het Gasthuisplein. Nou, dat heeft wel wat uh, voeten in de aarde gehad, want uh, we konden de drummen niet kwijt. Dus die moest op een gegeven moment half uh, in de studio en half voor een trap naar boven ergens geplaatst worden. De deur moest eruit en de deur werd uh, eigenlijk pontificaal geplaatst bij de voordeur en daar zat dan een soort nisje. Je kon dus niet de voordeur binnenkomen op het uh, Gasthuisplein. Want dan liep je Suus de grote omver. Dus die zat dan daar. Uh, en toen hadden we, daar, uh, ja, hadden we de hele band hadden we daar ergens uh, uh, geplaatst. Uh, een semi-akoestische versie. Of de buren er blij mee waren geweest, uh, dat weet ik niet. Maar we hebben ze wel uh, ooit uh, gehad. Daarna is uh, Suus uh, onder Soudanite zelf ook nog... Twee keer geweest bij ons. In dat opzicht hebben we, wat dat betreft, een hele aardige zet daarmee gedaan. Want uiteindelijk heeft haar carrière een behoorlijke vlucht genomen. Dat is één ding wel wat zeker is. Zullen we weer eens even teruggaan naar de jaren zeventig? Toen New Wave heel erg een muziekstroming was en de police daar invulling aan deed. Glennon deed ook nog eens een keer een samenwerking met uh, Bono... en dat uh, leverde dit uh, nummer op uh, in de Lifetime. Daarvoor hoorde je de police met Can't Stand Losing You... terug naar het jaar 2018... toen deze Nederlandstalige nummer... of het, uh, het Nederlandstalige nummer uh, van Zeven Knopen uitkwam... vertolkt door Tols. Daan van Beieren kwam er uh, mee... en eigenlijk was dat voor mij een van de nummers van dat jaar geweest om even het gevoel op de zee een beetje te kennen... en wat er in het vergezicht van die zee te zien is, namelijk het strand. Dat was Brechtje Lacour. En haar nummer, uh, You got, uh, got to Go. Uh, is, uh, niet, uh, oorspro het oorspronkelijke is, uh, verhaal is niet door haar uh, uitgevoerd. Tenminste, het oorspronkelijke nummer is uh, geschreven door Michel Eber. Ja, ik, uh, er gebeurde wat hier in de studio. Dus ik ben even, uh, ben even de draad van mijn verhaal kwijt. Flikkert een, uh, een of ander cd'tje. Zo'n uh, zo cd'tje die flikkert uh, gewoon even op het mekpanel. En dan uh, hoor ik ineens geen drol meer om die, die draadtafel. Dus. Ja, dat krijg je dan. Uh, maar goed, even terugkomend op die twee nummers... die ik net uh, gedraaid heb. Uh, het nummer van Brechtje Sanne Lacour... want zo heet ze, Voluit. uit Rotterdam... heet uh, got to go Het uh, is geschreven door Michel Ebben, maar die vond het... Net zoals, dat is een mooie parallel die ik maak bijvoorbeeld naar het nummer van Tina Turner Private Dancer, uh, Mark Knopfler. Uh, beter dat het een dame was uh, die het uitvoert uh, en dat was uh, deze dame geworden. Uh, komt uit Rotterdam, want het is uh, gewoon Nederlands uh, fabrikaat. Daarvoor hoorde je tols met zeven knopen. Soms uh, doet uh, mensen dat wel eens denken, ja die stem, die stem. Dat heeft te maken misschien met een beetje Boudewijn de Groot. Want ergens zit een beetje de intonatie van die stem van Boudewijn de Groot verstopt in de stem van Daan van Bijra. Dat is natuurlijk zijn eigen stem. Maar als je gewoon denkt van het lijkt af en toe bij vlagen daarop. Uh, goed, het is, uh, wat, uh, wat is het? Nou, we hebben nog vijf minuten, dus we gaan eerst nog even een uh, fijn, uh, mooi nummer uh, draaien van Joe Jackson. Over de echte man. Nou, als je het uh, nummer uh, beluistert, dan uh, valt dat uh, vies tegen. Het gaat over de gevoelskant van de man. Take your mind back, I don't know when. Sometime when it always seems to be just a Boys of War, pink, boys of War, blue, boys that always grew up better man than me and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all change. It's got to change more, cause we think it's getting better. Prikangst. Ik ben niet gek op prikken. Die op de lagere school waren al niet fijn. En ook dat tuberculose krasje vond ik niks. De stereo prik die ik in militaire dienst kreeg, was de minste van allemaal. En ik kan me voor allerlei verre en reizen ook diverse cocktails herinneren. En heb ik het niet over dingen met een parapluutje erin. Prikken. Dat is niet mijn ding. Maar ik verbaas me momenteel over de hoeveelheid mensen die op dit moment proberen onder de prik der prikken uit te komen. Ik weet nog niet of ik mezelf laat vaccineren, hoor ik regelmatig. En dat zijn dan niet eens vrienden van die protesteerde dansleraar... die denkt dat er een chip bij ons wordt ingebracht met het vaccin... zodat de Russen ons kunnen afluisteren. Trouwens, een goed punt voor meneer Engel... want ik weet zeker dat de KGB heel erg geïnteresseerd is... in wat Jaapie Koper van kopers dakbedekking uit Zandvoort... s'avonds met zijn vrouw op de bank te bespreken heeft... De storm aan waanzin blijft net als windhoos bella wat mij betreft, net iets te lang hangen, zonder de feiten te kennen. Maar je kunt je hoofd natuurlijk ook laten hangen naar populisten op zoek naar verkiezingswinst of een kansloze herverkiezing. Waar twijfelaars het meest op blijven hangen, als een nerveuze naalde belangspeelplaats, zijn twee zaken: hoe kan het dat spul er zo snel is, en wat zijn de effecten op lange termijn? Het antwoord op de eerste vraag is natuurlijk economisch. Want een vaccin tegen ebola of een of ander schimmig virus duurt inderdaad 20 jaar. Dat komt omdat de producenten geen baat hebben bij een virus... dat alleen arme Afrikaanse landen een beetje houdt en nooit in Zweden of Nederland terecht zal komen. Als de hele wereld nou ebola of hubus zou krijgen... is er binnen een jaar ook een vaccin, want dan moeten alle hens aan dek. Poen, poen, poen, poen. De ene zegt geld, aan de anemanie, maar wij zeggen poen. En dan het lange langetermijneffect. Het allerbelangrijkste kenmerk van een vaccin... is dat het slechts heel even in je lichaam aanwezig is. Alleen om je lichaam even wakker te maken... de stoute soldaatjes te herkennen... en dan aan te vallen als ze op visite komen. Het vaccin zelf wordt in noodtaam... door je lichaam zelf afgebroken en verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dus als je lichaam erop reageert, is dat op korte termijn. Er zal echt niemand onvruchtbaar worden over tien jaar... en dan groeien ook geen horentjes op je voorhoofd... als je straks in je tuin naar de koffie zit... En mocht je toch hoornetje op je voorhoofd krijgen... moet je stoppen met die anti roos shampoo. Wetenschappelijke kennis drinkt blijkbaar moeilijk door... in de hersenpan van veel mennes. mensen. Die zijn gestopt met nadenken... toen iemand op een pan sloeg en heel hard riep... dat het een uit de hand gelopen griep is. Met als triest hoge punt afgelopen week... de boreale wijsheden van mijn vriend Thierry Baudet... die ook niet gelooft in corona... en net zijn nieuw verkiezingsprogramma naar buiten heeft gebracht. Daarin staat... Behalve dat we uit de EU moeten natuurlijk en de publieke ombud mag oprotten... dat er ook geen lockdowns meer komen als hij het voor het zeggen krijgt. Gewoon negeren, dat lijkt mij trouwens ook het beste. oh ja, en hij belooft ons straks ook nog de rest van ons leven goed weer en een Volkswagen. Nee, dit helpt me echt van mijn prikangst af. Want alles zal recht komen. It's stupid, it's stupid, it's stupid, don't stop, it's stupid, it's stupid, get stupid, don't stop, it's right. stupid. Get stupid, get stupid don't stop. de kant van dit uh, nummer, uh, tenminste als het gaat om het verhaal erbij, want uh, ik uh, was op een, vaak, bleef ik dan over bij een uh, oom en een tante, die tante was uh, minder aardig, en op een gegeven moment uh, gingen we naar de familie van die tante, dat is een uh, broer uh, in, uh, in Amersfoort, De dus, uh, wonen ze al lang al niet meer, die mensen zijn ook al, al lang al niet meer onder ons, maar uh, ik kan me nog herinneren dat ik uh, toen achterin de auto zat... en ik erop uh, stond om toch uh, de hitlijst een beetje te volgen. En op een gegeven moment stond deze in de top van de hitlijst. Het was het jaar 1975, uh, iets, iets later. Want ik uh, denk dat het uh, uh, in het voorjaar van 1975 uh, was geweest... Uh, dat hij uh, de hitlijsten besteeg. Maar uh, dan het uh, verhaal zelf van dit nummer. Want daar zit natuurlijk ook nog een verhaal aan vast. David Bowie, die heb je natuurlijk uh, kunnen horen. Dat is sowieso één ding. Maar het uh, nummer uh, komt uh, uit uh, van het album Young Americans... en bovendien was het de eerste nummer 1 hit die Bowie wist te scoren in de, de Verenigde Staten. Niet alleen dat, want ook John Lennon is namelijk op uh, deze song uh, te horen. En het uh, ontstond doordat uh, Lennon op een gegeven moment IJM zong... Uh, over de riff die uh, gemaakt werd uh, bij dit nummer. En dat is uh, het werk van Carlos Alomar... Uh, en uiteindelijk uh, was Bowie... Ja, hoogschuddend liep hij door een beetje door de studio. Want ze waren daar naar de jam en die zegt... Ja, dan ga ik er toch even een, een, een passend nummer bij schrijven. En uiteindelijk uh, rolde Fame eruit. En was dit uh, de grote hit de, waarmee David Bowie doorbrak in de Verenigde Staten. Zo uh, al om geschieden. En het uh, uiteraard want John Lennon, die zat al een tijdje in Amerika... Uh, en zo is het, het nummer ontstaan. Bovendien heeft Bowie uh, niet alleen met John Lennon gewerkt... maar ook bijvoorbeeld met Mick Jagger. En niet te vergeten ook Freddie Mercury. Dat uh, is iets later allemaal geweest. is in de jaren tachtig uh, uh, gekomen. Maar goed, uh, het uh, geeft al aan uh, hoe muzikaal uh, ingesteld... deze David Bowie is geweest uh, op deze aardkloot. Um, en daarvoor uh, hoorden we Give It To Me van uh, Madonna... Dat bracht de tijd alweer bijna, nou wat is het, dik uh, tien over half elf inmiddels. We gaan weer uh, terug naar de onderstroom van Nederland. Want zij heeft uh, een aantal prijzen weten we, te pakken. En ondertussen uh, gaat uh, haar uh, ster verder reizen in Nederland. Liza Wild met Tonight's Dwelling. Don't Be Afraid of the Dark van de Robert Cray Band. Die hebben ooit nog eens een keer het concert geopend voor de Rolling Stones. Kan ik me nog herinneren. Ergens waar ik getuige van ben geweest. In 1994 gebeurde dat. Toen de Rolling Stones ook al een aantal optredens deden in Nederland. Dat waar ik dan bij was, was bij het Gofford Park. Dat is naast het stadion van NEC. Uh, in Nijmegen. Uh, nou, dat was wel een hele eind uh, weg, hoor, moet ik je erbij zeggen. Want ik kwam, geloof ik, uh, in het hotst van de nacht kwam ik, kwam ik terug. Uh, maar uh, vrolijk werd ik er uh, niet van, van die nacht in ieder geval. Uh, van het concert uh, wel, want uh, daar heb ik uh, toch wel uh, de nodige plezier aan blijven Het stond uh, vrij ver vooraan. Want op een gegeven moment uh, kon ik uh, toch uh, uh, het even niet trekken... dat je denkt uh, van zo'n mythes. Er staan uh, nog eens uh, 12.000 man achter me, dus... Ja, da da daarom ben ik even van naar de zijkant. Ik uh, kan niet zo goed tegen mensen mensenmenigte. En de, uh, Robert Cray was uh, degene die het concert uh, opende van, uh, van dat jaar. Uh, en een van de nummers die hij speelde, was ook dit nummer. Don't be afraid of the dark. Nou, dan gaan we even naar uh, een beetje aansluitend het nieuws. Want, uh, dat is een beetje het wereldnieuws. Want uh, in Amerika daar, uh, vinden wat uh, uh, verkiezingen plaats. In één staat, Georgia. Waarom is die belangrijk? Uh, als uh, daar zijn nog twee senaatzetels uh, te verdelen. Uh, want de Democraten die hadden er 48 en de uh, Republikeinen 50. Maar omdat ze nog geen beslissing in uh, de eerste verkiezingen kregen... tijdens de presidentsverkiezingen... want dan worden die uh, verkiezingen uh, hier en daar ook uh, gehouden voor de senaat... Uh, was daar geen winnaar. En toen moesten ze nog een tweede ronde doen. En die is vandaag... En uh, zoals het er nu naar uitziet... hebben de Democraten sowieso één zeteltje extra uh, binnen weten te krijgen. En ook die tweede zetel... die schijnt wel in de maak te zijn. Uh, volgens de peilingen van uh, NBC... Uh, gaat ook uh, de laatste zetel die nog uh, te verdelen is... en uh, dat gaat tussen twee sena uh, sena senatoren... of uh, kandidaatsenatoren, moet ik eigenlijk zeggen... want ik kom er haast niet meer uit... Um, uh, tussen David Perdue, dat is uh, de Republikeinse kandidaat... en John Ossoff. En die John Ossoff, dat is een uh, hele jonge gast. 33 jaar. Uh, bovendien zou dat uh, dan als hij het uh, wordt. En daar heeft het denk ik ook al schijn van. Hoewel er een uh, verschil is tussen 0,4... Uh, procent tussen hem en zijn tegenstander. Als die John Ossoff het wordt, dan is het uh, gelijk ook de jongste uh, senator in uh, het Huis. Niet in het Huis van Afgevaarden, maar in de Senaat van de Amerikanen. Uh, maar dan zit een altijd onder het gras, want daarom zei ik het al. 0,4% in uh, de Amerikaanse uh, grondwet staat volgens mij ook. Tenminste, uh, dat heb ik nog laten vertellen door de experts, uh, dat wanneer er een half procent. Het verschil is dat de, degene die achter staat nog een hertelling kan aanvragen. En dat zit er denk ik ook wel in. Dus die Purdue dat zal waarschijnlijk een, die gaat dan waarschijnlijk dan nog een hertelling aanvragen. Als het uh, zo doorgaat zoals het nu uh, ervoor staat. Maar dat is even toekomstmuziek. Voorlopig uh, hebben we het even over uh, hoe het er nu bij staat. Uh, wat dat betekent als uh, de Senaat uh, met 50 Democraten en 50 Republikeinen komt te zitten, dan heeft de stem van de vicepresident de doorslag. En laat dat nu toevallig een democratische uh, dame zijn, want dat is de vicepresident uh, die Joe Biden heeft uh, meegenomen. En dat is Kamala Harris. Die uh, kan dan eigenlijk uh, de beslissingen uh, nemen. En daardoor uh, wordt het voor Joe Biden wat uh, makkelijker om een aantal. Dingen die hij heeft beloofd in zijn verkiezingsprogramma te realiseren. Omdat hij het dan alleen met de democraten verder moet oplossen. En niet met de tegenstanders. dat uh, geeft hem iets wat meer een politieke armslag. Goed. Na dit uh, politieke verhaal van uh, Jaap K. uit uh, Zandvoort... gaan we gewoon weer eventjes uh, verder met een uh, stuk muziek. Komt ook uit Amerika. En is een uh, beetje geworteld in de sol. Nou, Rogers was een van de de vaandeldragers. Hij is chic met My Forbidden Lover. Lover. True. you try to hide, that sinister appearance, and the lies goes out by, you give your love to anyone, who asks, yes you do, and I know that it's true, but still I can't. Vroeger een beetje vragen van wat deed hij nou, Rodgers? Nou, dat was de, een beetje de man die dat, de, de lijntjes uitzette. Had hij uh, nog de beschikking over Bernard Edwards. Bernie Edwards. En die had, wist er ook nog wel wat raad mee. Uh, maar van Birnen Lover, dat is ook al uit de jaren 70. We hebben er nog eentje van twee minuten nog over. Nou, uh, dat uh, komt mooi uit. Uh, en dat uh, zijn van uh, deze heren: de vogeltjes uit Amerika ook. Ik geloof een Westcoaster band destijds. En Jesus is just alright. Tot aan het nieuws van 11 uur.